Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst liep ze hem en ze wonnen meteen. Sivan Hassan kwam als eerste over de finish bij de Marathon van Londen. Normaal gesproken is de Olympisch kampioen van de korte sprintjes. Maar ook bij de lange afstand renden ze haar concurrenten eruit. Als ik de finish line, I thought, is dit echt een finish line? <laughs> De ze kwam over de finish na 2 uur, 18 minuten en 33 seconden. Dat is ook nog eens een nieuw Nederlands record. Het leek even spannend te worden voor Hassan. Ergens halverwege kreeg ze last aan haar benen en moest ze gaan rekken. Maar het laatste stukje wisten ze te sprinten en er met de winst van door te gaan. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in een sportschool in Duisburg dinsdag. Een man viel vier mannen in een kleedkamer van een fitness aan met een mes of een machette. Alle vier raakten ernstig gewond. De dader sloeg op de vlucht en de politie startte een klopjacht. En nu is er pas een verdachte opgepakt. Een kleine beving bij Maastricht. Vanochtend rond 8 uur was er een aardbeving met een kracht van 2,4. Volgens het KNMI had het niks met bijvoorbeeld gaswinning te maken. Maar waren het schuivende aardplaten. Waarschijnlijk is het niet echt opgemerkt, want er zijn nog geen meldingen binnen. En dit is een papegaai die videobelt. En dat blijken ze leuk te vinden. Onderzoekers hebben 18 vogels regelmatig laten videobellen. De dieren werden vrolijker, streken hun veren glad en leerden nieuw gedrag. En als de vogels weer zin hadden in even skypen, moesten ze even rinkelen aan een belletje. Do you Here's your Theo. Volgens onderzoekers is het contact belangrijk... omdat papegaaien die alleen zijn vaak onrustig zijn. Heb ik het weer nog? Nu schijnt de zon nog. Vanmiddag verschijnen de wolken, wat buitjes vanuit het zuiden. Het is een graad of 16. Morgen wordt het wat frisser en regenachtig en 10 graden. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A10 bij Koemplein staat er in beide richtingen file op de A10. Op de Ring West is de verdraging 10 minuten en vanaf de Ring Noord ook 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard.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 right from what I know Cause all I know Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM hey. uh. Pas maar toe, mijn dag gaat goed Rank je toe, dans je toen Raad je toe, ik lach je toe Geen stress, lil mama, I look after you yo, yo, yo, yo.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 ik ken mijn vader, ik hou me koel. Ik weet die mensen kijken naar me. er naar mijn dame, er naar de vader. Die is mijn boys weten zonder spaten wij geen zaken. En daarna weer die kampioenen dingen, ik pak ze aan. Moes, weer links, zo van dag dus te dag. Twintig jaar in deze honne dan mijn achterban. In een feeder laat je weten dat het anders kan. Ik kan ze en ik lach. Nog een rondje, ik lach. Half vol of half vast. Lee, het doe je na, na, na, na. Ik dans ze en ik lach.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 ik heb mijn artie op de straat als ze zwerven Fuck het is mijn nu weer aan mee mamaties noemen me dennaar Mijn neefjes noemen me peties Soms zitten tegen dat geeft niet. die blessing stellen we daily En dat staat vast als de AB, de HVB of de P. Pak je dat ding op de stoep van door als het moet Ik heb me eerst de 10 miljoen verstuurd voor ik toest Je bent al jaren niet meer gaande bro Ik denk dat je roest Was even lekker, maar ben terug en laat je zien hoe het moet Aladee, glad als een harde slee Of ik laat mijn baas staan, vies als Mohammed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 How and then I'm fast oh, oh, oh, oh. <laughs> Leave and hey, do your nah, nah, nah, nah do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Way it left, eh? When the people start to move. And with a voice like Alice ringing out, there's no way the band could lose. This torso, heart yeah. Hot got a deal, you won't know. Delightful, truly delightful. Making know. it doing it, especially at a show. show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. haze. Music makes motion moves like a maze. Made All inside of me. is special, of a rhythm where well, I wanna yeah. be. Come on, flowing, yeah. blowing with electric. You dip to the dive, baby, you'll realize yeah. Baby, you'll see the fuck hot of me Baby, you'll see that rhythm is a key. Get, get witty, witty, can't think, quitty, quitty Stomp on a sneak when I hear a folk group You play a pop, pipe follow her to the shoot, Baby, just sing about the groove Sing it! The groove is in the heart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 Ik ga mee Tokio Tokyo of zo Dus geef me want ik laat jou never verdwalen Het liefste wil ik schijnen in de zomer Het liefste wil ik heel het jaar op reis Wij kunnen samen struinen door Tokyo En we eten ramen, oeders, wagyu met rijst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 Ik neem mee Tokio ofzo, zo. never het Het ritme. ritme van ZFM.